Hoe weet een piloot dat er een vogel de motor is ingevlogen? Ja, dat is een van de vragen die nog niet beantwoord is. Mocht je een nou antwoord weten, 0800-1121. Mailen kan ook altijd even, dat is nachtzuster.omroopmax.nl. Twitteren kan via @nachtsuster En uh, je melden op de chat doe je door www.nachtsuster.net in te toetsen op de computer. En dan eventjes de chat aan te klikken. Andere vragen die nog niet beantwoord zijn op een rijtje. Um, nou, eigenlijk zijn dat er nog maar twee, hoor. Die ik nu op dit moment open heb staan. Dus drie met de piloten erbij. De andere is, uh, hoe kan het dat bijvoorbeeld André van Duin en uh, uh, Herman van Veen... Voor nou, 36 euro ongeveer te zien zijn in de Schouwburg, maar dat Tieneke Schouten 65 euro kost. 0801121, als je daar een antwoord op hebt. En Erik die vraagt zich steeds maar af: hoe kan het toch zijn dat een boemerang weer terugkomt naar degene die hem gooit? Middle of the road, een yellow boomerang was dat. Andrea. Ja, goedenavond, Astrid. Oh, een meneer die Andrea heet, daar raak ik altijd zo van in de war. Ja, inderdaad, goedenavond. Ik hoorde laatst dat, er ook, uh, dat Chantal ook een jongensnaam kan zijn. Ja, dat kan. Ja, waarom ook eigenlijk niet? Wat kan ik voor je doen? Nou, ik had een hele mooie vraag. Oh. Uh, tenminste, al als zeg ik het zelf. Eh. Uh, ik, het is mij opgevallen dat na het eten van een pakje fruit tellen... Ja. dat jij heel erg een ervan wordt. Echt waar? alsof, ja, alsof je van de koffieshop uh, afkomt. Jo. En dat is mijn vraag. Als iemand weet welke stof zit er in de fruitellen. die zorgt voor het een stoongevoel. Maar... Het, ja? Maar je hebt niet de frutella in de koffieshop gekocht? Nee, nee, ik, heb, nee, ik bezoek geen koffieshop. Oh. Uh, ik, ik, ik zal niet eens weten waar eentje te vinden uh, is. Ik ben helemaal niet dat soort uh, uh, persoon. Maar hoe weet uh, je dan dat het hetzelfde gevoel is? Nou, ik voelde mij een beetje vreemd. En ja. een, een vriend van mij, die staat naast mij en die zegt... Andrea, dit is helemaal normaal. Je voelt je eigen stoot. En dat komt door die pakje fruit tellen. God. En uh, dus hij wist dat voor mij voor te zeggen, zeg maar. Ja. En uh, inderdaad, ik weet niet wat de stoot is, want ik bezoek geen koffieshop. Maar nee. volgens mij klopt het aardig wat hij dus uh, zei. En. Uh... En dat is mijn vraag: als het, uh, als het mensen zijn die hetzelfde gevoel uh, beleefd hebben. en als ze weten en als iemand weet wat voor product, wat voor stof zit er in de fruitkellen die dat toedoet. Ja, ik, uh, ik, we gaan dat eens even onderzoeken. Oké, okay, dan uh, bedank ik jullie bij deze. En dan bedank ik jou bij deze. Oké. Okay. Dag, Andrea. Doei, doei, doei. Hoi. Hoi. Jos. Ja, hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb een vraag en dat was volgende: ja. um, over het grote pensioenverhaal in Nederland. Ech, en wel, ja. het, het Pensioen wordt van een, betaald door je werkgever van het bruto loon. Ja. Is het nu zo? Maar <lacht> kun je nu stellen dat ja. in. ...in uh, dat grote pensioenbedrag wat, wat, uh, wat, wat, wat waarschijnlijk 800 miljard is in Nederland... ...dat daar, uh, als ik de eerste box neem, 30, 25 procent, 30 belasting van is of niet? Oh. Ja. Moet ik dus dan even zou het wezen dat er 250 miljard belasting in die pot zit in plaats van 800 miljard. Of is dat... Uh, flexibel gedacht. Ja, ik heb echt geen idee. Nee, maar uh, <laughs> jij ook niet? Ik, ook, ja, nou, ik, ik denk het wel. Ik denk het wel. Je bent bang uh, van wel. Ja. Maar ik ben ook niet iemand van het vak, dus uh, ik zou het wel willen weten. Ja. Maar je bedoelt dat, um, uh, dat als jij uh, of als jouw werkgever pensio jouw pensioen betaalt of afdraagt, dat daar gewoon een deel weer van verdwijnt. Dat wil je eigenlijk weten. Nou, gewoon uh, de gedachte is natuurlijk dat hangt 800 miljard in die pot. Maar oh, ja, is ja. het nou? Is het nou het geld van uh, de, de, de, is het nou uh, is, staat dat geld ter beschikking van de mensheid of zit er toch 250 miljard belasting bij in? Ja, ik ben bang voor het laatste, hoor. Ja. Nou, bang? Ja. Ja, dat valt toch weer tegen. Ja, nou ja, goed, daarom. Ik maar wat ja, maakt ik, het ik, uit? Ik wil, ik wil wel optimistisch blijven vanavond. Maar, maar, vanavond maar... Nee, maar wat maakt het uit, Jos? Wat nou. is het verschil? Jij uh, wil okay. weten of we daar in die pot nog 250 miljard hebben zitten. Nee, maar dan kan, als, het, als de staat in nood zit, dan kunnen ze toch even lenen uit die pot? Dan, dan ja, is, dat het, het missen we niet. Een, hè? Dat missen we niet. Nee, maar ik bedoel... Het is natuurlijk wel... Het wordt het... Door bedrijven ook gedaan. Ik was het gisteren geloof ik van de Philips. Uh, ja. Van de Philips Pot, die leent ook, uh, die hebben ook per ongeluk wel geleend. Maar in Duitsland en Amerika is er ook heel veel voorgekomen. Ja. ja, en dan uh, dan je dan kun dan je er nog wel weer. Uh, uh, die, die, ja, Is het afkeurend gedrag dan of niet? Ja, dat is het punt natuurlijk. Nou ja, je neemt wel een risico natuurlijk, als je het gaat lenen en je hebt opeens meer nodig dan dat je verwacht. Ja, maar ja, goed, dat is nou helemaal zo. Ja. zo. Zo zit het leven in elkaar. Goed. Uh, 0801121. Ben je al bijna in je pensioen toe, Jos? Ik, ik rij naar meer toe. Maar ik, ik heb geen goede oh. Ik ben net bij Tumarre ben ik bij een andere, andere verbinding toren terechtgekomen. Ja. Sindsdien heb ik een slechtere verbinding. Dat is ja. mijn... Nou, dan duurt het nog wel even voordat je het krijgt, denk ik. Oké. Okay. Ja, goed. Bedankt, Jos. Ja, je je een prettige avond. Ja, ik hetzelfde. Doei. Doeg, Jos. 0800-1121. Uh, Lee? Ja, goedenavond. Hallo. Of goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik heb uh, een antwoord voor jou over die vliegtuigmotor. Uh, oh. En de piloten. Hoe weet je dat dan? Nou, ik heb uh, vroeger uh, in dienst gezeten. Oh ja. Uh, ik heb uh, heel veel uh, rondom vliegtuigen mee te maken gehad, en ook met piloten. Oh. Maar uh, het is uh, ja, vrij algemeen bekend, Als een, uh, in de eerste 1000 ja, nou, tot 2000 voet, ja. daar kan het uh, meestal misgaan. En het is meestal rondom het vliegveld zelf, want uh, die vogels die, die vliegen niet op 11 uh, kilometer hoogte. nee. En uh, het is heel simpel. Als een, als een uh, vogel in een uh, vliegtuigmotor uh, belandt, dan uh, voelt de piloot dat gelijk uh, zeg maar in zijn uh, stuurkolom. En dan gaat trillen. Ja, meteen al. Ja, ja, ja. ja, ja. Een vliegtuig is een hele... Ja, je hoeft alleen maar uh, een klein stuurtje te geven en dan gaat hij al. Ah oh, ja. Ik weet niet als je ooit in zo'n klein uh, vliegtuigje bent geweest. Ja. Ja, je weet, je, je hoeft maar iets naar links en de vliegtuig oh ja. gaat al mee. Ja. En uh, ja, een motor dat is ook een heel die Je hebt van hele vlijmscherpe mesjes op de voorkant. Ja, als nou, daar een, vlieg, uh, een vogel in belandt, en uh, als het een gans of iets is, ja, dan heb je nou ook zelfs kans dat de motor uitvalt. Oh ja. dat, dat kan best serieus zijn. Dus daarom keren ze gelijk terug. Oh ja. Oh, maar wat zal het dan ook vaak gebeuren? Dat zo'n piloot die, die voelt dan dat er iets met de motor is... en die denkt, oh nee hè, niet weer ja, een gans. Dan zal hij niet zien denken meteen gelijk van een gans. Dat kan vanaf lijf maar Oh, Maar uh, ja, als er een vogel in is is doorheen gegaan... en meestal uh, keren ze terug. Maar hoe weet hij dan dat het een vogel is? Ja, dat weet hij niet. Hij weet dat er iets aan de hand is met de motor. Oh, ja. En meestal, en meestal uh, als er een uh, redelijk grote vogel door een, uh, een motor heen gaat, op zo'n snelheid, dat uh, veroorzaakt een goede ravage. Uh, zie je misschien wat veertjes voorbij komen? Nee, dat is niet zo. Oké. Okay. Nee, dankjewel Lee. Ja, als jij op de snelweg rijdt met je auto, Astrid, en een, een, een gans uh, komt tegen jou eruit aan, dan... Ja. Uh, ik denk dat er ook een van over is. Ja, maar ik heb toch altijd het idee dat een motor een soort shredder is... waar dan zo'n vogel tuff, tuff, tuff, in stukjes meteen weer uitkomt... en dan kun je gewoon doorvliegen. Ja, uh, zo werkt het niet, hè? Nee, dat hoor ik net van jou. De motor is een heel ingewikkeld uh, systeem. Ja, nou ja, dat, uh, dat uh, geloof ik best. Nou, dankjewel voor de uitleg. Ja, geen probleem. Fijne vrijdag. Dag. Dag. Uh, ik doe even tussendoor... Er staat ergens een radio aan. Uh, ik doe even tussendoor de crypto. Want we hebben dat ook weer gehad. De opgave is... Die bui is door geen enkele weerman of vrouw genoemd. Die bui is door geen enkele weerman of vrouw genoemd. De oplossing moet bestaan uit 12 letters... en mag weer doorgegeven worden via 0800 1121. Dus 0800 1121, als je weet wat ik bedoel met die bui... is door geen enkele weerman of vrouw genoemd. En ze zijn altijd een beetje actuele. Um, Jasper. Ja, hallo. Hallo. Ik hoor je heel slecht. Oh, ik jou niet, dus praat maar gewoon. Oké, okay, dan ga ik gewoon praten. Ja. Uh, ja, de motorverhaal was wel aardig uitgelegd. Maar, ehm, uh, los daarvan. Zo'n piloot uh, tijdens het opstijgen of op landen van zo'n uh, vliegtuig die monitort. Oh, en, uh... nou hoor ik je echt nauwelijks meer, Jasper. Dus het, uh, oh, heb ehm. Je... Nou, jou... Kijk, nou, misschien is dat het gewoon. We moeten een keuze maken. Kies ik toch voor jou? Bel je met je handsfree? Ja. Kun je hem er heel even uitpakken? Ik, uh, ik uh, ben ik wel heel illegaal bezig. Ja, dat is waar. Maar ja, als ik je niet kan verstaan, dan heeft het ook niet zoveel zin. Nee, dat is waar. Momentje. Ja. Voorzichtig, hè? Rij je in een, rij je in een vrachtwagen of in een gewone auto? Een uh, gewone auto. Oh, dan moet je even zo snel mogelijk een afslagje pakken. Het duurt echt maar twee minuten. Oké. Okay. Tenzij je langer praat, natuurlijk. Ja, ik ben... Uh... Ah, wat een verademing Jasper. Ja, beter. Ja, oh. Nou. Niet. <laughs> ja, je viel meteen weer even weg. Nee, ga maar gauw praten voordat de politie je van de weg afhaalt met een enorm team van... Ja, ik, uh, ik moet ook zo denken, dus ik ga zo langs de kant. Okay. In ieder geval, um, ja, zo'n piloot uh, monitort dus zijn instrumenten, die zitten allemaal gekoppeld aan die motor... En, uh, daar kan hij in zien uh, hoeveel toeren zijn motor draait. En, uh, we gaan gelijk uh, alarmbellen rinkelen zodra daar uh, iets dus, aan. Uh, maar weet hij dan meteen dat het een vogel is? Of kan het ook gewoon zijn dat de motor uitvalt of iets dergelijks? En, uh... Ja, het kan niet veel anders zijn ook. Nee. Dus uh, dat, dat weet je niet meteen. Dus dan Misschien ga je... Voor je maar, uh... maar ben jij piloot? Nee, ik ben een computerpiloot. Dus je vliegt op simulators, bedoel je dat? Ja. ja cool. En uh, zit er in de simulators ook uh, vogel in motor? Ja, ja het is, uh, het is, je kan het simuleren, ja. Echt waar? Ja, dat, en... uh, dan is gewoon een soort kansberekening weet je erin uh, gooien. En dan moet je wel meteen terug ook, anders, dan, uh, anders, uh, anders stort je simulatie neer. Ja, dan krijg je mijn computer. Echt waar? Ja. Oh. En, en uh, geeft hij dan ook aan wat voor vogel het was? Uh, ja, je kan dan, dan krijg je een exclopedie en dan krijg je een Jan van Gent of een... Uh, <totstuken> Niet. Kan. <totstuken> dan kun je dat nog... Dat over het algemeen ook, maar uh, dat, ja, dat uh, kan je allemaal gewoon, ja, heel erg uh, inprogrammeren. Maar nee, kun je onzin. ook een flamingo in de motor laten vliegen dan? <totstuken> Sorry? Kun je ook een flamingo of een dodo in de motor laten vliegen? Het is maar waar je uh, uh, ja, de minste affiniteit me hebt. Je kunt ook een kangaroe in de motor laten springen. <laughs> ja, het is wel eens als je op Melbourne vliegt, dat je dan. Uh... <laughs> ja. <laughs> ja, maar dat is Link, want als ze een beetje hoog springen, dan. Uh... Goh. Nou, ik denk dat jij in ieder geval de hele vrijdag wel zoet bent. Ja, dat klopt. Mag ik ook nog wat vragen? Want ik heb een prangende vraag. Ja. Uh, het uh, betreft een beetje ev evolutie. Ik uh, weet dat uh, dinosauriërs, uh, of tenminste vogels zijn voortkomen bij dinosauriërs. Oh. En uh, er is dus een moment geweest dat uh, die beesten gingen vliegen. Ja. Maar dat gaat over een hele tijd heen, zeg maar. Ja. Dus eerst krijgen die beesten veren, dan krijgen ze langzaam ja. vleugels en uh, dat soort dingen. Ja. En nou uh, vroeg ik me af, uh, de het uh, is meestal, uh, ja hoe zeg je dat, uh, trial and error, zeg maar. Ja. Eh? <lacht> dus uh, is er dan zo'n beest heel erg lang bezig geweest, duizenden jaren om, uh, zeg maar, te uh, proberen te vliegen. En het hele tijd op zijn bek te gaan. <lacht> En dan uiteindelijk toch maar vogel, of heet het, vleugels krijgt of zo. Of hoe werkt dat? Is er een vooropgezet plan? Maar nou wordt het wel heel erg uh, levensvraag. Maar denk ja. daar ben ik wel altijd heel erg mee bezig. Dat snap ik snap het niet helemaal. Ja. Dus misschien is het iemand die daar wat helderheid in kan verschaffen. Maar het is, het is toch altijd de achter, achterliggende gedachte van evolutie is altijd overleven. Dus blijkbaar... Um, Inderdaad, er, er, er, er, er, er, er waren er dieren die het nodig hadden om op een bepaalde manier te kunnen vluchten of op een bepaalde manier eten te kunnen verzamelen omdat ze anders ja, ja. uitstierven. Ja. Maar ja, dan moet je wel opschieten inderdaad. Ja, exact. Dan heb je geen. Kijk, je kan niet daar uh, toch? Ik ben heel benieuwd of iemand daar een antwoord op weet. blijven uh, vanuit een boom blijven springen en uh, ook een keer op de grond neerklakken. En dat op een gegeven moment maar uh, zoiets van, nou oké, okay, je krijgt vleugels. Ja, het moet langzamer gaan in stappen natuurlijk. Ja, ja nee, dat snap ik. Maar ja, nee, die, die maar... Uh, impuls moet wel gegeven worden. Ja, nou ik vind het prachtige vraag. Of u beantwoord nog wordt uh, de komende 35 minuten weet ik niet. Ja. Maar ik ga het in ieder geval proberen. Ik ga met uh, op een puntje om me toe zitten de komende <laughs> half uur. Oké, okay, nou dan mag je nu je, je dinges weer inpluggen. Je handsfree. free. Ja, is goed, hartstikke bedankt. Jij bedankt, Jasper. Hoi. 0801121. 0800 1121. Ria. Uh, ja, goedemorgen. Ja. Um, uh, ik um, had een antwoord op de crypto. Nou, Ria toch? Ja. Ja. Uh... En ik, ik, ik denk dat het goed is, want ik moest aan de lijn blijven. Oh ja, dat zegt al een hele hoop. De opgave was, die bui is door geen enkele weerman of vrouw genoemd. En jij denkt... En ik dacht lintjesregen. Nou, lintjesregen, dat is hem gewoon, Ria. Hoe wist je dat? Ja, jij zei er weer bij dat het meestal actueel was. Dus toen dacht ik, oh ja, wat is actueel? Oh ja, en toen dacht je, de god, lintjesregen. die lintjesregen... Laat ik die dan maar... Uh, Verrek, het is ook inderdaad twaalf letters, het is helemaal goed. Nou, Ria, dat betekent uh, dat er een, uh, een pakje je kant op komt binnenkort voor de brievenbus. Nou, ik het. Ja, dat is uh, even afwachten. Ik heb wel ik heb eens eerder de crypto geraden, maar er is nog nooit een pakje bij mij aan. Nee, dat meen je niet. Ja. Nou, er, gaat, er gaan nu koppen rollen, hoor. Oh. Ja, echt, er gaat nu een stagiair zo'n onvoldoende krijgen. Ja, ik, ik Het is allemaal ben jouw benieuwd. schuld. Ik was nog wel zo benieuwd waar daar mijn Max in de kast zou liggen. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Nee, zit... Hoe lang is dat geleden, Ria? Um, voor eind vorig jaar, geloof ik. Ach, dat meen je niet. Dat ja, oh, dat zal dan het maar... wel niet meer komen, hè. Als jij morgen bij Omroep Max voor de deur gaat staan bij het kantoor... <laughs> dan zie jij een huilende stagiair met een doosje met spullen naar buiten komen... die neemt de trein, die gaat naar huis... Nou, het kan best ook wel de, de, de schuld zijn van, van de post, hoor. Want ja. er waren ook problemen met um, reorganisaties en pakjes. Die dan, je, de de, de ja, postbouwers dus er ook allemaal uit. Allemaal ja, ontslagen. Dan... Ja, nou, ja, dat. Uh... Maar trouwens, ja. nou, ik je toch aan de lijn hebt, mag ik nog even iets rechtzetten over de melk? Ja, de calcium. Ander... Ja. Wat zei je? De calcium in de melk, ja. Ja. Um, uh, de, de, de vraagstelster die wekte eigenlijk de suggestie dat er meestal geen calcium meer in de melk zat. Ja, dat, dat, nee, dat, daar heb je geen ongelijk in, inderdaad. Ja, nou, dat, dat is natuurlijk helemaal onzin, want er zit ja. eigenlijk altijd calcium in de melk. Nee, niet maar in die, die calciumvrij is. Ja, nou, dat is zeldzaam. Oh. Kijk, ik denk dat zij dat denkt omdat ze op het pak gekeken heeft. Oh. En op het pak daar staat inderdaad in wat in het pak zit en er staat de calcium niet bij vermeld. Misschien is het zo dat misverstand bij haar ontstaan. Oh. Maar, maar er zit standaard altijd calcium in de melk. En dan is er nog een andere die, die, die geen die antwoord gaf die wekte ook nog de suggestie dat melk niet gezond zou zijn. Nee. Nou, dat wil ik ook even rechtzetten. Melk is erg gezond. Um, ja, maar altijd met mate, hè? met water. Met mate. Ja, met water kan oh. ook. Half melk, half water ja, dat kan ook. Maar dat, Dan is dat. Geldt met... ook. Dat geldt ja. overal voor. Maar um, er zijn af en toe um, negatieve verhalen over melk in de media gekomen. Uh, en dat kwam uh, onder andere omdat er zo'n enorme campagne altijd gevoerd is. Om melk te drinken, hè? omdat in Nederland met oude melk zit. En dat moet natuurlijk wel opgetronken worden. Oh ja. Dus, dus daar is. Nou, daar is wel wat tegenspel. Uh, is wel mogelijk. Maar. Uh, um, het blijft overeind dat melk. in principe is gezond. Ja. En calcium heb je nodig. En melk is een van de belangrijkste bronnen. van calcium. Zie je toch, hè? Tenminste, Ik zolang je dat... geen calciumvrije melk drinkt. Ja, maar dat. dat. Wie doet dat nou? nou ja. Kan jij iemand? Die... Nee, maar misschien mensen met een calciumallergie. Nee, nou, er, er is nog iets anders aan de orde. Er zijn steeds meer mensen allergisch voor melk. Oftewel, die hebben een intolerantie. Met een maar -melk -melk dat komt omdat er steeds ja. meer mensen, uh, zeg maar, uh, uit het buitenland naar Nederland komen. En vooral uh, uh, mensen uit Afrika, die hebben uh, um, eerder last of, of een, een vrij grote mate last van allergieën voor melk. Ja, dan... Uh... Maar als je dat niet hebt, nee. dan zou ik gewoon melk drinken. Maar dan nog gewone melk en niet al die melkproducten... waar ze smaakjes en suikers en, nee, Gert... enzovoort aan toegevoegd hebben. Goed. Dank je wel, Ria. Oké. Okay. Gefeliciteerd en veel plezier met het pakje als het komt, hè? Ja, dan moet ik wel eerst uh, nog weer... Uh... Teruggeschakeld worden om mijn adres toe te geven, anders wordt het sowieso niet wat. Oh, doe ik dat even. 1, 2, ja. daar ga je, Ria. Dag, okay. dag. Schakel terug. Ja, weer gelukt. No milk today. My love has gone away. The bottle stands for love. A symbol of the door.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 Hermans, Hermet en no milk today 0801121. Nog zo'n half uurtje te gaan in nachtzuster En toch een hoop vragen die nog niet beantwoord zijn. Dus mocht je een antwoord weten, bel dan vooral even 0801121. Zo wil Erik heel graag weten hoe het toch mogelijk is dat een boemerang altijd terugkomt bij degene die hem gooit. 0801121. Meneer Rijsma wil weten waarom Tineke Schouten 65 euro kost in de Schouwburg. 0800-1121. Andrea wil weten wat er in Fruitella zit... wat hem het gevoel doet geven dat um, hij uh, uh, stoned is... 0800-1121. Jos wil weten uh, hoe het zit met de pensioen. Als er nog pensioen ergens staat uh, weggezet... Uh, is dat dan inclusief of exclusief belastingen? Vraagt hij zich af. 0800-1121. En die mooie vraag van Jasper van zojuist. Dinosauriërs die ooit toch uh, konden vliegen... hoe is dat oh, evolutionair gezien ontstaan? Hebben dan uh, sommige dino's uh, honderden jaren lang geprobeerd te vliegen... voordat het eindelijk lukte? Want uh, ja, hoe... hoe uh, maar ontwikkelt zich dat dan, wilde die, zich, uh, wilde die heel graag weten. 0800 1121. Mark? Ja? Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wil even antwoord geven op de vraag van die vliegende dino's. Oh, heel mooi. Dan moet je het ook doen. Echt? Ja. Je viel even weg, Mark. Ben je er nog? Nee hoor. Er vliegt natuurlijk net een uh, dino langs de zendmast. En dan krijg je een hele snelle, ja. slechte ontvangst. Nou, de ontvangst is echt waardeloos, Mark. Nee, ik sta nog wel stil zelfs. Nou, Net hoe kan er. het? Je moet eventjes met je linkerarm uit het raam... en met je rechtervoet uit het andere raam gaan hangen. Oké, okay, ga ik dat nu doen? Kijk, meteen een stuk beter. Vliegende dino's. Vliegende dino's. Ja, de ja. dino's zijn eerst gaan zweven. Er zijn... Oh, ik vind het zo erg, Mark. Want ik hang aan je lippen, maar je valt echt steeds weg. Dino's zijn gaan zweven en toen was je weer weg. Oké, nu staat ik buiten. Ah. Ja. Ik niet verstaan verstaanbaar, anders geef ik het op. Nee, ja, je bent verstaanbaar, maar je valt gewoon precies op de, op de belangrijkste momenten weg. Nou, probeer het nog een keer. Dino's zijn eerst gaan zweven. Ja, er zijn sommige beestjes, sommige uh, eeperachters, sommige die kunnen dat nog steeds. Die hebben kleine oh, ja. flapjes onder hun armen. Ja. En ze zijn ze steeds iets verder gaan zweven en iets verder gaan zweven. En er was er vast één die een keer met zijn armpjes heen weer ging. Nou, en zo zijn ze langzaam gaan vliegen. Oh, dus we moeten gewoon gaan zweven eerst. Ja, precies. Dan kunnen we het. Te... En uh, hoe weet jij dit? Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet eens hoe ik het weet. Volgens dus, mij nou, heb ik daar een keer op het Discovery-ding over gezien. Ja, toch, of... hè? Ik, ik zal mijn god niet weten hoe ik het weet, maar. Uh, Als... Het lijkt voor mij heel logisch dat je eerst gaat zweven. Ja. En dat je dan langzaam je oksels uitwappert. En uh, op een gegeven moment kan je vliegen. Ja, zo heeft het zich gewoon ontwikkeld. Het kan niet anders. Nee, dat lijkt me ook. He, heerlijk. Dankjewel dat je eventjes op, de, op het dak van je auto wilde klimmen om uh, verstaanbaar te zijn, Mark. Ja, nou ja, dat krijg je als je in het afgelegen gebied van Nederland bent. Zeg maar. Ja, je, je moet toch wat. Wat doe je daar? Ik ga naar huis, ik ga naar bed. Hé, lekker. Wat heb je gedaan vannacht? Gewerkt, de boekhouding. <laughs> nee, maar waarom heb jij tot zo laat de boekhouding zitten doen? Nou, omdat we voor uh, eind deze maand aan de BTW ingegaan. Oh, wat erg is dat. Ja, ja. ja. De geneugde van het ondernemerschap, zeg maar. Ach, is het wel af? Nee, ook dat nog niet. Ach, wat een af. ellende. <laughs> nou, heel veel sterkte dan. <laughs> Dankjewel, fijn uitzending. Yo, doeg. Meneer Fokkema. Ja, goedemorgen met herre Fokkema. Dag. Ik had uh, die vraag over Tieneke Schouten, hè? Ja. de uh, Luxor, hè? Ja. Nou, ik heb hier het boekje van de Luxor bij me. Ja. En daar is uh, Tineke Schout uh, begint met een prijs van 39,50 euro. Oh. En loopt af tot 15,50. Oh. En André van Duin begon met 55 euro. Oh. En eindigt op uh, 15 euro. Kijk. En uh, even kijken, Spieken. Herman van Veen, huh. die was, uh, die was uh, van 44 euro. En die liep af tot uh, 25 euro. Oh. En dan Bert Visser. Die liep van, 7, nee, die was van 32 euro tot 13 euro. Oh. Ja, verschil moet er zijn, hè. Maar hoe kun je nou voor 13 euro naar Bert Visser dan? Als je een, studenten, uh, een oudere studentenkaart hebt of zo. Nou ja, nee. Hier staan de prijzen. Ja. Dat zijn dan de verschillende rangen. Oh. van 32 euro, 30 euro, 27 euro, 24 euro en 13 euro. Maar 13 euro, dan zit je op het toilet. Dan zit je, dan zit je helemaal bovenin de bovenin de nok. Oh, nou, dat is nog wel eens de moeite waard. Ja. Oh, dus hij heeft gewoon misgekeken? Ja, ik snap niet hoe die er uh, aan uh, kwam, want uh, uh, André van Duin is natuurlijk uh, uh, veel, uh, heeft veel meer. Uh, meer uh, mensen eromheen lopen zoals die rondlandsteder ja. en dan nog een uh, paar van die danseressen geloof ik. En uh, ja. Ja. ja, ik ben er zelf niet geweest, maar uh, als ik op de televisie kijk dan, uh, dan zie je dat hij nogal wat, uh, wat uh, weet je het, erbij heeft. Ja, dan denk je dat mag wat kosten. Ja, ja. ja. Ja. Nou, ik krijg op de chat ook van uh, Jasmijn, die zegt je moet, ook, je moet ook geen kaarten kopen bij ticketbureaus. Ja, dat is natuurlijk altijd ook een uh, goede tip. Ja. Dat je daar een beetje op mee moet passen. Nou, super dat u het boekje er even bij gehaald heeft, heeft meneer Fokkema. Ja, oké. Okay. En dan uh, nacht. En dan moet u uh, maar rechtstreeks met, uh, met het Luxor uh, ja. uh, bellen. Even regelen nog. En dan kan die... Ja, voor 10 geschoten zag ik dat die uh, ff, van gisteren, dat was 26, hè? Die is, nee, die is van 25 tot en met 28 april. Uh, ja, dat kan nog dan. Ja, en dat vandaag, kan nog net. En 26 en 27 april was met uh, beeldregistratie. Uh, Ach, nou dan Prut. komt hij niet meer op tv. Dat is jammer. Zegt u? Dan komt hij niet meer op televisie. Ja, komt hij komt juist wel op uh, tv, maar nee. dan wordt er een uh, video's... Uh, ja, maar dat is al afgenomen. geweest, meneer Fokkewa. Zegt u? Dat is dus al geweest. Nee, 26 en 27 april. Oh. Het is toch, van, het is toch vandaag... Het uh... uh, is vrijdag de 27. Oh, Moment. dat kan nog. Dat is vandaag, ja. Ja, nou, de, de, de, u bent meer dan correct. Dat dacht ik ook. Ja, ja. laten we dat is wel weten. Het op de ochtend. Ja, ja, maar u bent niet van gisteren. Want dat was de 26e. En um, uh, dan had ik nog een vraag. Wat is het laatste wat u heeft gezien? Um, de, de Voices in, uh, oh. in de oude Luxor. Oh, was het mooi? Uh, nee, veel tegen. <laughs> nee, daarvoor heb ik uh, Malando gezien. En dat was uh, hartstikke mooi. Ja. Oh, gelukkig. Nou, ja. heh, ben ik weer helemaal bij. Dank u wel. Hè. Goed zo. Dag, ja. fijne vrijdag. Ja, eentje lijkt. Nou. Kees. Hallo. Hallo. Hier ben ik. En wat was je aan het doen, Kees? Oh, ik was uh, een beetje aan het lezen. Oh ja, dit denk voor je, hè? Dit duurt zo lang. Ja. Ik, uh, ik pak nog eventjes de donkere kamer van Damocles erbij. Oh nee, hoor. Het oh. is het blaadje van de telegraaf. Oh, de vrouw. Ja. Goed. Maar Kees, waar belde je over? Nou, het is een, een, een uh, aanvulling. Het heeft te maken met melk. Oh, ja. Ik heb ooit een boek gelezen, geschreven door een Zwitserse arts. Ja. En die zei dat melk, koeienmelk, is bestemd eigenlijk voor baby koeien. Ja, daar zit wat in. Ja, daar is het voor. En uh, bovendien, uh, maar, maar baby, mensenbabies drink ook melk. Ja. Nou, Het, het is zo dus... volgens die dokter... Uh, dat baby's... hebben een speciaal enzym... dat melk kan verteren. En naarmate... de baby's ouder worden... en worden kleuters enzovoort... dan gaat die... Uh, die enzymen aanmaken... wordt minder. Totdat je volwassen bent... En dan worden die enzymen niet meer aangemaakt. Dus die dokter beweert ook dat je het eigenlijk beter niet kunt drinken? Uh, als volwassenen beter niet, nee. Uh, melk is wel rijk aan kalk. Maar uh, andere melkproducten, zoals karnemelk en uh, noem het allemaal maar op. Ja. Uh, dat is bewerkte melk. Dat kan wel. Oh. Nou, maar ja. gewoon melk? is dus voor volwassen mensen heel moeilijk verteerbaar. Omdat we die enzymen missen. Oh ja, Maar ja, er is natuurlijk wel meer moeilijk verteerbaar... wat we gewoon wel eten. Ja, dat Ofertjes. ook zo. Maar daar moet je dus ook voorzichtig mee zijn. Ja. Nou, goede tip. Dankjewel, Kees. Graag gedaan. Veel plezier met de vrouw. Het was fijn om je aan de lijn te hebben. Gast. Oh, gelukkig. Nou, dan doen we het nog eens over. Ja. Oké, okay, tot dan. Dag, Dag Dag. Sebastian. Ja, hallo. Hallo. Ja, ik bel eventjes over die, uh, van die vogel. Ja. Ja, ik vind het eigenlijk een hele goede vraag. Volgens mij is het juist een soort bewijs dat er uh, helemaal geen evolutie is. Want het is zo fantastisch ontwerp hoe die hele veren zijn gemaakt. En oh, de vliegende hoe dat is de Ja. Dat, ja, er was een stukje gelezen over die botten juist. Een vogel heeft... heeft het zijn altijd holle botten. Ja. En een reptiel heeft, heeft ja, massieve botten. Dus Zo'n zo beest kan helemaal niet langzaam door de tijd heen holle botten hebben gekregen. Want dan werd hij juist niet sterk. en dan werd hij eigenlijk alleen maar zwakker. Oh ja. Maar dus ja. hij kreeg natuurlijk holle botten om lichter te worden, om te kunnen vliegen. Dus dat was natuurlijk het laatste stadium, die holle botten. Ja, maar hij was een stuk zwakker door die holle botten. Waardoor hij het niet ging redden tegen zijn tegenstanders. zeg maar. In die nee, tijd. maar hij kon vliegen. Nee, dat kon hij nog niet natuurlijk. Jawel, hij kon eerst vliegen en toen werden ze botten pas hol. Ja, maar zoals ze botten niet hol zijn, kan hij niet vliegen. Dat nee. Dat is dus waar. Hij moet heel licht zijn om te kunnen vliegen. Oh, ja. Dat geldt ook voor die veren, die zijn zo bijzonder. Dat is, dat is echt fantastisch als je dat gaat bekijken. Dat, ik denk, ja. Het is echt. Dat kan niet hoor. Ik begrijp die vraag niet, van die meneer wel. Want, ja. ja. Ik vind het zelf. Ja, vogels zijn gewoon zijn zulke mooie dieren. Dat is gewoon. Als je dat gaat bekijken ook. Dat ze eieren leggen, dat is ook iets... Het, ja, dat kan ook niet door de tijd heen. Dat je denkt, wat ga ik eens gaan doen? Ook ga ze een ei leggen. <laughs> dat, dat kan toch niet? Well, ja, dat, nee. Dus dat, eigenlijk zijn vogels het bewijs van dat de evolutietheorie nou, eigenlijk niet Ja, wel. Want, want die meneer zei van die eekhoorn. maar een is een zoogdier. En volgens de evolutieleer komen ze van, van reptielen af. Er zitten enorme stukken tussen. Dus een reptiel is koudbloedig, een, een vogel is warmbloedig. Dat is, ja... Een vogel heeft vier kamers in zijn hart en een reptiel heeft er maar drie. Het is, er zijn zulke grote verschillen tussen die, ja. die groepen. Dat ja, dat, dat, dat kan niet langzaam. Dat hij dat wel uh, zachte botten, maar nog geen veren of andersom. En opeens dacht hij van, nou, ik, laat ik er toch maar een hartkamer bij maken. Ze longen ja. van vogels, want ze kunnen ja, ze vliegen. Dat heeft, daar heb je zoveel spieren voor nodig. Maar dat is, dat is natuurlijk wel een beetje de. de um... Zeg maar de theorie van de evolutie. Ja, dat klopt. Wat, want wat het ja, is met een mens natuurlijk precies hetzelfde. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, dat is, ja, ik vind dat ook allemaal... Uh, ja, je kan alle die dingen bespreken, maar het gaat niet om die vogel. Maar blijft ja, het is van een aard naar een mens is, is, is ook een enorme... Wij kunnen praten, wij ja. kunnen denken op manier. Maar goed, ik vond dat, toen ik dit hoorde dacht ik... Ja, dat is nou echt <laughs> zoiets bijzonders... Dat, dat, dat, dat kan gewoon, ja, voor mij is juist van, die van reptiel naar vogel, is, dat is zo'n verschrikkelijk groot verschil. Maar denk je dan, nou ja, ik weet niet of je wel eens een vogel uit het ei hebt zien komen. Dan ja, denk je ook, wat is dat voor, um, hoe heet zo'n beetje? Um, nou, heh, een lizard. Wat is lizard in het uh, In het Nederlands? Heh. Een lizard? Een, uh, ja, ja. zo'n groen, een hagedisje. Een hagedisje, oh ja. Dat is net een hagedisje, is die eruit. Maar uh, de, geloof je dan in God? Ja, ja. ja, dan is het ja. dat, dat is natuurlijk wel een mooie verklaring. Ja, het is, ik denk de enige verklaring. Dat God gewoon vogeltjes geschapen heeft ergens op een uh, donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan ja. eerst een vogel en toen kwam er een ei en niet andersom. Nou, wie zegt dat? Wie zegt dat? Ja, ja nee, ik was er niet bij. Dat was... <lacht> nee, dat is zo. Maar goed, ja, ja. Ik, ik vind het zelf ja, vogels een hele mooie dieren. En, ja, als je daarna gaat kijken, en kan, hij kan er misschien een beetje op lijken als je dat zo zou willen zien. Maar als je het echt gaat bekijken hoe zo zo'n zo'n veer in elkaar zit. Dat is. Dat is ja, ze hebben ook nog nooit een, een fossiel gevonden of zoiets van iets wat er tussenin zat of zo. Ja. Ik bedoel, een veer, dat is ook. Dat, ja, het, het is niet langzaam van iets massiefs ge, geworden tot een veer. Een veer met al die haartjes en die, in zo en die pennen die eraan zitten. En die, die, ja, het is gewoon. Ja, We ik, ik, kijken de vogel hè, om te zien hoe ze betere vliegtuigen kunnen maken. Ik bedoel... Ja, dat is ook wel... Dat is maar om, om even advocaat van de duivel te spelen... Uh, God heeft ook nog nooit iemand bewezen. Nou ja, dat, als je naar een vogel kijkt bijvoorbeeld... Dan, uh... Dan, dan ja, dat zie je, je het zeggen, bewijs. Ja. Ik, wil ik je Ik heb er ja. nog nooit ja. ontmoet. Maar ja, iedereen die de nachtwacht ziet, weet dat iemand die nachtwacht heeft geschilderd. Ik bedoel, en als je een vogel ziet, kan je zeggen: ik, heb, ik weet niet wie hem gemaakt heeft, maar Nou, met de deze kijk, discussie, deze discussie kunnen we het natuurlijk makkelijk, uh, uh, uh, makkelijk vullen tot dat uh, ja, programma. Maar ik wil, nee, maar goed, ik, ik, weet het. Ik zeg altijd gewoon: ik weet het niet, want ik weet het gewoon echt niet. Maar ik vind het wel een mooie gedachten die je hebt. Dank je wel. Nou ja, juist vanwege die opmerking van die meneer dacht ik, ja, ja. hij had laten spijker op zijn kop wat mij betreft. Ja, ja. Er geen verklaring voor Klaar, dan, maar, ja. <laughs> maar goed, uh, dat zou ik dan even zeggen. Dan Dankjewel, Sebastian. Oké, okay, is goed. Hele fijne uitzending nog. Dankjewel. Bedankt. Doeg. Bye. Eduard. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik, ik ben de man van de van de fetus uh, van een paar weken terug. Ik weet niet als je dat nog weet. Ja, ik ben blij dat je er weer bent, Eduard. Ja, leuk hè. Wat heb je ik nu? Sta weer? Ik ben heel boven op de vrachtwagen, dus ik hoop dat de ontvangst goed is. Ja, ja. Uh, ik had even een, uh, ja, een, uh, ja, soort tip. Ik vind het zo sneu voor die mevrouw dat hij het pakje niet heeft gehad. Ja. Uh, ik, ik vind het misschien uh, een goed idee als u die vrouw alsnog uh, twee of drie pakjes toestuurt. Ja, natuurlijk, Eduard. Wat, zeker, wat denk je nou zelf? Ja, tuurlijk. Dat komt wel en, goed. Ja? En dat zeggen, zetten we op eentje, zetten we een stempel, verstuurt in december. Ja. Dat Is dat goed iedereen idee. blij? En ik had even uh, nog een uh, ja, soort antwoord op de vogels die in de motoren vliegen. Ja. Mijn broertje die spuiter van beroep en die moet af en toe, moet wel eens een vliegtuig uh, of, een, of een helikopter spuiten. Ja. Hey. En tegenwoordig hebben ze daar een oplossing voor gevonden. Dus dan spuiten ze de propeller in een bepaalde kleur, zwart met wit. En dat moet op een be bepaalde manier gespoten worden en dat schrikt dan de vogels af. Die, die, die vliegen dan niet meer daarin. Door oh de slim, ja. Ja, dat hadden, we dat hadden ze eerder kunnen bedenken natuurlijk. Ja, en heb ik dat niet gehoord uh, van de andere mensen die een antwoord had gehaald. Nee. En nou. ik had nog even een vraagje als het mag. Ja, nou, uh, ja, je, kan het je kan het proberen, maar het programma duurt nog maar tien minuten. Dus, uh... Ja, nou, een kort vraagje hoor. Ja. Uh, waarom als het... Uh... Oh, dan heb ik de vraag in de kwijt? Jo. Uh... <laughs> oh ja, dan weet ik het weer. Waarom als er altijd uh, op de treinrails zoveel grens ligt? Is daar een bepaalde reden voor? Waarom er geen zand of betonnen? Altijd van die kiezelsteentjes. Waarom dient het grens? Oh, dat hebben we ook een keertje beantwoord. Oh, het zou jammer dat me dat nu niet eventjes zo voor op de tong ligt. Oké, okay. en dan nog een vraag. Mevrouw die gooit altijd de handdoeken in de was drogen. Ik zeg, gewoon, waarom hang je niet op de lijn? Ja, zegt ze. Dan moet ik die handdoeken niet zo zachten. Waarom nee. is. Waarom is dat zo? Waarom worden de handdoeken zacht in het droger en oh. niet op de Hé, hey, maar dit is niet een klein vraagje, Eduard. Dit zijn gewoon twee volledige vragen die je er nog even ingooit... terwijl mensen nog maar negen minuten kunnen bellen. Oké, okay, dan hou ik het bij die ene vraag van de nacht. Nee, hier, ja, nu wil ik, wil ik het weten ook, ja. ja. Wat doe je volgende week donderdag, Eduard? Dan ben ik vrij, dan heb ik dag. Oh, oké, okay. dus dan moet je slapen s'nachts. Nee... <laughs> Ik, uh, ik werk s'nachts een beetje en overdag uh, ben ik thuis bij de kinderen. En van hoe laat tot hoe laat werk jij? Ik begin s'morgens om uh, drie, vier uur. En dan uh, s'avonds om 6, 7 uur ben ik thuis. Oh, uh, dan bel ik je volgende week donderdag om een uur of drie. Ja, eerst goed. Want dan gooien we die vragen er nog even in. Want ik heb nu nog. Ik heb nog, te veel ik heb nog twee open vragen. Drie. Oké. Okay. Dus dan heb ik te veel vragen... Heb ik te veel vragen, te weinig tijd? Eerst goed. Nou, hartstikke bedankt en een fijne dag verder. En ja. leuk je weer gehoord hebben. Maar blijf hangen, hè, want we moeten eventjes je nummer noteren. Ja, eerst goed, dankjewel. Oké, okay, hoi. Dag. Erik die wil dus heel graag weten waarom een boemerang altijd terugkomt... naar degene die hem gooit... Uh, Andrea wil graag weten waarom die stond wordt van Fruitella... wat er dan in Fruitella zit. Jos wil weten hoe het zit met het pensioen dat nu nog uh, gereserveerd staat... die 800 miljard, of daar belasting bij in zit of niet. En waarom we die belasting dan niet hup, meteen naar de staatskas overhevelen. En Hans is op zoek naar opname van Tros Sessions uit eind jaren 70... en DJ Piet Velleman uit de jaren 50. 0800... 1, 1, 2. 1. Mustafa. Ja, hallo. Hallo. Goeien, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, mevrouw, ik weet waarom die uh, dinosaurus. Ja. Jij zei uh, dat we kunnen vliegen, klopt, je hebt gelijk. Ja. Je hebt verschillende dinosaurus, hè? Ja. Je hebt die uh, die, die kunnen vliegen. Ja. Eerst waren ze vogels. Ja. En die, die bestaan miljoenen jaren. En die zijn gestorven in, uh, tijdens. Uh, m, m, m, m, hoe heet die stenen nou? Die van boven varen. Meteoriet? Met. Beneden. M, m, met uh, meteoriet? Ja, meteoriet, ja. Door die zijn ze ja. gestorven. Ja. Maar die ene met die korte benen, die kan heel snel, snel rennen. Ja. Meer dan 60 kilometer per uur. Ja. Hij kan niet vliegen, maar jij ja, wel, die, die kunnen wel vliegen. Ja. Dat wel. Dat wil ik gewoon vertellen. Oké, okay, hartstikke goed, dankjewel. Alsjeblieft. Fijne vrijdag, hoi. Ja, hoi. Carla. Ja, goedemorgen. Eindelijk. We zijn er eindelijk door. Ja, sorry. Ja, nou ja, goed dat je er is, maar ik ben ja. zelf dus uh, druk op de lijn. Ja. Uh, ik had nog eventjes een aanvulling op uh, die vraag. Ik geloof dat het van René was voor die, voor die achternaam. Ja. En, uh, nou ja goed, ik ben dan wel geadopteerd. En toen mijn biologische moeder had mij toen in die periode, toen dat gebeurde, mijn gewone naam al gegeven. En, maar toen wouden in die tijd, wouden mijn ouders, uh, mijn of mijn uh, adoptieouders, wouden dus bij de gemeente dus een tweede naam aanvragen. Of tenminste uh, doorgeven. En, uh, maar er moest toen in die periode, moest toen 500 schulden voor betaald worden. Dat zijn natuurlijk wel heel ja. andere bedragen. Ja. Maar ik vind het juist, ja, dat was dan mijn vraag weer van... Hoe zit dat? Uh, want ik heb dat eigenlijk nog nooit gehoord, dat als mensen een kind aangeven bij de gemeente, dat voor een eventueel een tweede of een derde naam betaald moet worden. Ja, dat heb ik ook allemaal gelezen. Het is zo dat als je in zo'n geval twee kinderen wilt uh, van naam wilt laten veranderen, dan betaal je één keer dat bedrag. Ja. En uh, als je drie of meer kinderen van naam wilt laten veranderen, betaal je twee keer het bedrag. Ja, ja, dus dan nou, ben nou, je 1600 een... euro kwijt. Ja, dat zijn nu al hele hoge bedragen. Ja, oh, hè? nou. nou. <laughs> ja, nou, dat ja. vind ik wel pittig. Want ik bedoel, mensen die, uh, mensen die inderdaad een beetje lastig omdat ze bakker een te gewone naam vinden, vind ik, dan laten ze er dan ook maar flink voor betalen. Maar ja, uh, kinderen die. Uh, uit een uh, gezin komen dat nu een mooie samenstelling heeft en daar ook de naam op aan willen passen, dat zou toch makkelijker moeten kunnen gaan? Hè? Ja, dat vind ik in, in feite ook. Oh maar goed, ik heb die tweede naam toen ook al afgewezen. Want ik zei ook al bij mezelf van, goh, dat de gemeente daar uh, 500 gulden voor moet uh, moeten hebben. Ja, voor een tweede naam. Maar toen heb ik later tegen mijn ouders gezegd: want ik weet ook helemaal niet, want ik heb die brief toen ook niet, uh, niet gelezen of wat dan ook. Want toen was ik dus ook nog uh, vrij klein. Maar goed, toen had ik echt zoiets van, ja jongens, 500 gulden voor een tweede naam. Omdat ik oh, ja, dan heb je echt het idee van, is dat vanwege een feit omdat je daar geadopteerd bent? Dat dat uh, dan moet, ja of nee. Ik bedoel, dat, uh, dat vond ik zo vreemd en toen heb ik gezegd van, nou dan mag geen tweede naam. Later ik maar. Ik er zo ook wel om. Ja, nou. Ja. Ik ben, maar ben je, ben je er, uh, in, uh, heb je daar ooit spijt van gehad? Of zeg je van, nou het is goed zo? Of uh... Nee hoor, dat we daar verder helemaal geen. Ja. Ik, wil, uh, ik heb één voornaam en uh, daar word ik mee, mee, mee aangetrokken. En dat is voor mij wel meer dan genoeg. Nou, hartstikke verstandig. Dankjewel, Carla. Ja, oké. Okay. Ja, ja, okay. Nog de laatste minuutjes. Komt goed hoor. Ja, oké, okay. okay, hoi. Dag. Ik zit even te kijken, want ik kreeg net via de chat van Fraudien, de ingedie, die had natuurlijk een pakje fritella bij de hand. Valt mooi, door de, door de man. Maar die stuurde me net. Alle ingrediënten van de frutella. Ik denk, nou, die draag ik nog even voor, dacht ik. Maar nu kan ik het natuurlijk zo snel niet vinden. Vroodien, uh, als je nog wakker bent, wil je het nog een keertje optypen? Want ik krijg hem niet meer in mijn schermpje. Ga ik naar meneer Hazenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Uh, de boemerang... Ja. Uh, die heeft eigenlijk twee bewegingen. Hij draait en hij gaat naar voren. Ja, ja. En uh, tijdens de vlucht levert hij in op zijn uh, draaiing ja. en daardoor uh, blijft hij ook mooi horizontaal vliegen. Uh, normaal als je wat gooit gaat het met een boog naar beneden, ja. maar de boemerang die blijft gewoon uh, mooi horizontaal. Oh. Um, als je dan uh, een eind is uh, gekomen dan, um, uh, dan verandert het eigenlijk het profiel door de uh, verlaagde draaisnelheid. En uh, dan gaat hij uh, werken net als een uh, voetbal. Als je hem uh, een trap geeft met effect na een eindje, dan gaat hij in één keer een curve maken. Dus dan beïnvloeden de wieken elkaar wat minder en dan gaat hij draaien. Wat ook wel aardig is, is een, een, een, een wiel van een auto wat er afloopt, dat kan je gewoon voorbij komen, omdat je dus ook een draaiende beweging hebt en een voortgaande beweging. De wiel, het wiel gaat dan wat stuiteren en dan wordt die draaiende beweging omgezet in een vooruitgaande beweging. En dan komt hij gewoon je auto voorbij. En denkt u ook dat de boemerang is uitgevonden omdat iemand met zijn hond aan het spelen was met een kromme stok? Nee hoor. Oh. Nee, nee. nee. Ik denk dat daar uh, zeer deskundige mensen achter zitten. Die zich goed kunnen concentreren en uh, die daar eens dus even wat gaan proberen. En die hebben het gebouwd? Ja. Oh ja. Ik heb toevallig wel een uh, boemerang, die komt niet terug. Oh. Dat is een asymmetrische, dit is een killer. Die, die gooi je alleen als je vrouw wegloopt. Om er te raken? Ja, en dan krijg ze de boemerang mee. Goed, bedankt hè? Ja. Dag. Goeiedag nog, dag. Uh, en dan heb ik hier zo, uh, inderdaad van Vrodien, via de chat krijg ik nog even de ingrediënten van de frutella door. Glucosestroop, suiker, gehard plantaardig vet, vruchtensappen, sinaasappel. Citroen, aardbei, voedingszuur, citroenzuur, gelatine, bevochtigingsmiddel, glycerol, natuurlijke aroma's, concentraten, vlierbes, zwarte wortel, uh, geleermiddel, geleermiddel okay, arabische gom, paprika-extract, dextrine en wortelextract. Ja, dus het, de, de vlierbes misschien, de zwarte wortel misschien... dat dat uh, iets, iets uh, van invloed kan hebben... waar uh, in ieder geval Andrea een beetje high van wordt. Of, um, of misschien, ja, wat stond er nou? Concentraten. Maar dan weet je natuurlijk nog niks, want concentraten zijn geconcentreerde stoffen. Dus wat voor stoffen het dan zijn? Nou ja, dat zit er in ieder geval in, uh, is uh, een antwoord uh, voor Andrea... En dan wilde ik nog heel even het mailadres geven van Hans... die op zoek is naar uh, uh, uitzendingen van Tros Sessions uit de jaren 70... en van de DJ Piet Velleman uit de jaren 50. Mocht iemand hem nog tips kunnen geven... dan uh, kun je ook mailen naar info.lionelhampton.nl. Pieter, goeienacht. Dag, uh, afscheid met Pieter. Hallo. Ik kan een antwoord geven op de pensioen- en de belastingvraag. Nou, dat is mooi, want dat is de enige waar ik echt heb. Het is eigenlijk een lang iets... verhaal, maar ik zal het zo kort mogelijk Heel houden, want kort. je hebt niet veel tijd meer. Nee, klopt. Als je 25 jaar bent, kom je meestal als werknemer in een pensioenregeling. En daar moet je een premie voor afdragen, en die gaat in het pensioenfonds. Ja. De staat geeft je dan een korting op de inkomstenbelasting voor die pensioenpremie die je afdraagt. Ja. Als je 65 bent gaat het pensioenfonds het pensioen uitbetalen in maandelijkse termijnen. En daarover is dan inkomstenbelasting verschuldigd. Die wordt betaald doordat het pensioenfonds loonheffing aftrekt van de pensioenuitkering en die afdraagt aan de staat... zodat de Belastingdienst na al die jaren dat geld weer terugkrijgt. En dat betaalt dus de gepensioneerde vanaf zijn 65e jaar. Ja, en dan is dus de vraag uh, van Jos... maar als dat geld daar dus staat en die belasting er dan nog vanaf moet... waarom halen we het er dan niet nu alvast vanaf, zodat we een soort... Uh... ...stiekem een lening kunnen als het doen. Het geld zit in het pensioenfonds en dat geld is niet van de staat. Pas als het geld begint te vloeien van het pensioenfonds naar de gepensioneerden... ...dan gaat de fiscus belasting heffen. En eerder kan de werknemer er niet aan zijn geld komen... ...dat bij het pensioenfonds bewaard wordt en rentedragend gemaakt wordt. Goed, nou we moeten het ermee doen, want ik hoor uh, Diana Ross en de Wistars... en die uh, luiden het programma al uit. Hartelijk dank, Pieter, voor het bellen. Graag gedaan. Dag, Astrid. Dag. Hoi. Dit was Nachtzuster. En, uh, mailen kan gewoon de hele week hoor, naar Nachtsuster@omroepmax.nl. Volgende week ben ik er weer. Tot dan. Dag.